Lieve mensen Fijn weer om hier te zijn De Shabbat Het is heerlijk om een kind van God te zijn Er zijn er maar weinig Die echt wel gelukkig zijn hè? Het is heerlijk om een kind van God te zijn Hij is altijd bij ons Altijd bij ons Altijd blij Of niet Weet u wat het is Lieve mensen Wij leren al heel, heel vroeg eigenlijk in ons leven. Hoe we eigenlijk onze ouders blij moeten maken. En zeker zoals hun moeder. Als het moederdag is. Dan leren we onze kinderen altijd iets speciaals te maken voor moeder. Als het moederdag is. Of als het ze jarig is. Dan geven we haar altijd iets moois. En wat is mooi. Mooi is wat ze leuk vindt. Kinderen beginnen al met een tekening te maken. De hele dag. En geven dan aan hun, aan hun moeder. Zo proberen we dus toch. Iemand blij te maken met wat ze leuk vinden. Of is dat niet zo? Ik denk het wel. Hè? Als ik iemand blij wil maken, dan maak ik hem altijd blij met datgene. Dan moet ik ze kennen. en weten wat hij leuk vindt. Je gaat niet heerlijk koken voor iemand. Een maaltijd die hij dus niet lust. Dat doe je dus niet. <laughs> ja? Je gaat de beste uit de kas halen. Ja, wat, wat, ...waar je goed in bent, dat doe je dan. Nou, ik ben een persoon, en ik heb altijd een druk leven. Er zijn echt weinig mensen die het zo druk hebben als ik. Ik loop me vaak voorbij. Ik spreek nu even over mijn verleden. Het is heel belangrijk, als u, als u iets wil weten, kunt u vaak weten van mensen die wat ouder zijn... Want die hebben een reis achter de rug. En die kunnen vaak vertellen wat ze goed gedaan hebben en wat ze niet goed gedaan hebben. Ze kunnen je ook vertellen wat je pertinent niet moet doen. Dat kunnen zij, want zij hebben die reis gehad. Nou, ik heb zelf altijd een druk leven. En eigenlijk zo druk dat ik een workaholic ben. Ik ben verslaafd aan werken. Vooral op de Shabbat of op de zondag. Want dat levert 200% op. Vroeger. Nu nog. Als je nu op Shabbat werkt, krijg je 200% van je salaris. Dat is toch een boel geld. maar daar gaat het toch ook om. Maar... Als er overgewerkt moet worden... Nou, daar ben ik als eerste bij. Ah, je krijgt een gratis maaltijd. En je krijgt extra geld. Want na 8 uur is het... Is het 180 of 150%. Het gaat toch om de centjes. En als de centjes er niet meer zijn, ja, dan is de liefde vaak ver te zoeken. Dat was mijn leven. Dus wat gaat Louis doen? Die gaat werken en werken en werken. Enfin, je verliest dus gewoon je leven. Je gezin verlies je, je zit wel met een dikke tiet vol centen. Nou, dat is toch lekker? Nee, toch is dat niet zo. Er gaat een hele hoop dingen kapot. Maar op een hele goede dag. Dacht ik van. Ik ga eens iemand blij maken. En wie kan je dan nog blij maken dan je moeder. Ik denk ik ga haar blij maken. Maar waar kan je nou iemand blij mee maken. Mijn moeder die kan heel goed koken. Dus daar hoef ik het niet voor te doen. Maar mijn moeder. Die houdt van. Die houdt van gewoon het, het christelijke leven. Dat is haar leven. Dus op een vrijdagavond bel ik haar op. Ik zei, mam, ik ga morgen met jou mee naar de kerk. Nou, de mens, dat, was, dat was even stil geworden. Ik zei, hoe laat ga je? Nou, ze vertelde tijd en oké. Okay. Dus de volgende dag kwam ik naar haar toe om haar op te halen. Uit Hoofdvliet naar Rotterdam-Zuid om naar de kerk te gaan. En in de auto zei ze, weet je dat ik al die jaren voor jou gebeden heb op deze dag? Tot vandaag word ik nog steeds emotioneel daarvan. Hoe blij was ze dat ik met haar mee ben gegaan. En toen ik in die gemeente kwam, in die kerk kwam, want ze noemde dat een kerk, toen liet ze toch al haar vriendinnen kennen. Dit is tante die en dat is zuster dat en afijn zijn er ook nog een paar die, die, waar ik kennis mocht maken. Dat is Anneke, dat is Anneke en Anneke die, ja dat is een hele lief meid. Die zat altijd naast me, al je dierbaren zitten vaak dichtbij je. Nou, ze liet mij ook kennismaken met de familie Verdouw. En dat was, dat, was, dat was heel leuk. En dat is Wim Verdouw, die hier zit, diezelfde. Daar kom ik dan in contact. En Sivra, ja Sivra was toch uh, klein. Was, ze was net zo groot als haar dochter nu waarschijnlijk. Of ietsje groter, maar toch niet veel groter als dat. Dus het was, was, was, was een hele fijne dag. Luisteren naar de preek... Eigenlijk ook nog een beetje veel gehuild op die dag. Denk van, ja, hier hoor ik toch eigenlijk wel thuis. Want als ik het verhaal van Wim hoor, uh, hoe hij eigenlijk de Shabbat is komen vieren. Dan denk ik van, je weet je dat dan niet? Ik heb het al drie generaties geweten. Dat het nooit anders was geweest. De Shabbat is de dag van de Heer. Alleen ik doe er niks aan. Want ik werk net zo makkelijk op de Shabbat of fijn naar huis gegaan, heel veel verhalen gehoord. De volgende week ben ik er weer gekomen. En eigenlijk ben ik er altijd gebleven. Maar zoals het dus daar gaat in die gemeente. Wanneer de preek begint, dan wordt de dominee of de predikant, die wordt dan begeleid door zijn ouderlingen en een diaken, met vier man sterk, zo het podium op. En er wordt nog wat gebeden. En, uh, en dan zitten ze met z'n drieën en de predikant die gaat dan de preek doen. Als dat dan klaar is, dan gaat de hele delegatie, die gaat naar de deur, gaat als eerst, de hele gemeente blijft zitten, die grote deur gaat open en dan staat de predikant en zijn ouderlingen en de diaken, die staan dan in een rijtje. En iedereen staat op en die gaat dan langs. Deze mannen en vrouwen, om ze een hand te geven. En die ene zegt, gezegende Sabbat. En die andere zegt, want het is een goede preek. En de, het is maar net kort, want het moet doorgaan. Ja? Het moet doorgaan en het mag niet stoppen, want die kerk moet leeg. Want zo is het wel. De tijd dringt. Dus het is handjes schudden, handjes schudden, handjes schudden. Uh, een kort vragen en dan krijg je toch een mooie antwoord. En dan heeft broeder Wim de gewoonte... Gaf hij je dus een hand, en dan zegt hij: Van wij hebben woensdagavond een Bijbelstudie hier beneden. Louis, kom jij ook? De koffie staat klaar. Met een koekje erbij. Is goed, zeg ik dan. Maar ik zeg geen ja en geen nee. Ik denk, laat het maar even zo houden. Want Louis, heb hebt het druk. Woensdagavond. Nu al zaterdag. Niet meer werken, maar naar de kerk toe. En een woensdagavond ook nog erbij. Dat wordt te gortig. Dat is te veel. Dat kan ik niet opbrengen. Want ik heb het druk. En zo gaan de weken voorbij. En deze jongen. Die heeft het ruim een jaar volgehouden Om gewoon niet te gaan. En ieder shabbat zie ik dat, dat gezicht daar zo. Met zijn handje. We hebben, we hebben een bijbestudie woensdagavond. Kom je ook. En op een gegeven moment zeg ik, ik kom. U kent dat wel, man en man, een woord een woord. Wat je gezegd hebt, dat doe je. De volgende woensdag, ik kan het echt waar, ik kan het nog herinneren als de dag van gisteren. Stormen, regenen, u kent die stortbuien van vandaag, dat was toen ook. Ik ja, ik moet gaan, ik heb beloofd. Omdat ik het beloofd heb, ging ik niet van harte, maar ik ben gegaan. Al zeilen door, die, door, door, door, door de A15 heen naar Rotterdam toe. En toen zat ik dan daar. En ik zag dat dan. En eigenlijk was ik heel blij. Ik was zo blij. Dat ik toch na een jaar, ja heb gezegd. Want dat is ook de reden waarom ik eigenlijk hier sta vandaag. Wat we vandaag niet meer horen, heb ik jaren geleden mogen leren. En eigenlijk wil ik daarover hebben vandaag. Over het discipelschap. Yeshua was tot deze wereld gekomen. En eigenlijk zegt hij, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Alle volkeren. Discipelen, een ander woord voor discipelen zijn leerlingen. Maak een ander tot jouw leerling. En eigenlijk heeft hij mij tot zijn leerling gemaakt. En was heel belangrijk. Niet belangrijk, maar dat was een opdracht van Yeshua. Maak een ieder tot mijn discipel. Maak niet uit wie dat ook is. Omstandigheden brengen jou soms daar vandaan. Wij kennen eigenlijk dat woord discipelen bijna niet meer. Want vandaag van de dag zijn we dus eigenlijk zorgdragers aan het kweken. Ik ben mij eigenlijk nog niet helemaal in verdiept daarin. Maar waar zijn die discipelen gebleven? Waar zijn ze gebleven? Wie is hier dan nog een discipel? Van wie? Van iemand? Johannes had ook discipelen. Die had ook leerlingen. Moeten wij geen discipelen maken? Worden die nog überhaupt gemaakt? Nou, in de tijd van Yeshua, zijn opdracht was... Maak alle volken tot zijn, tot zijn discipelen. Tot mijn discipelen, zegt hij. Even tussen haakjes. We maken ons eigenlijk veel te veel zorgen om Israël. Dat, dat gaat vanaf vandaag niet meer gebeuren. Waarom niet? Er staat geschreven in dit boek. Er staat echt geschreven. Indien gij aandachtig luistert. Naar de stem van de Heere, uw God, en al de geboden die ik heen en opleg, naastig onderhoud, zal de Heere, uw God, u verheffen boven alle volken van deze aarde. En alle zegening zal over u komen, alle zegeningen. haha zegen, wat is dat nou weer? Dat is ook echt typisch christelijk, hè? alle zegeningen, je hoort bijna nooit over zegeningen. Maar alle zegening zal over u komen. Dat heeft die beloofd. Deuteronomium 28 vers 1. Daar staat het in. Onthoud dat goed. Zoek niet te ver in alle profeten enzovoort. Onze vader, ja wij hebben een belofte gedaan aan zijn volk. Als je dit doet. Dan komt het allemaal in orde. Ik zal je zegenen. In wat? In alles. Als we het gaan lezen. Dan maakt het misschien moeilijk voor ons. Maar echt waar. Ik heb niets gelogen. Hij zal je in alles zegenen. Dat is de voorwaarde. Wel, wij maken een keuze. En als we een andere keuze gemaakt hebben, dan is het aan ons. Dus we, laten we ons eigenlijk geen zorgen meer maken over Israël. Het komt allemaal goed. Zij of wij hebben de sleutel tot het paradijs. Dat hebben we. Yeshua is gestorven en is opgestaan. Dat is heel belangrijk. Zo lief, zo lief is hij eigenlijk voor de mensheid. Begrijpt u? Het is helemaal niet zo, niet zo moeilijk. Alleen wij maken het soms ingewikkelder als dat het eigenlijk is. Gewoon doen en dan komt het helemaal goed. Vele mensen die hebben een relatie met God. Maar lieve mensen, er is er maar één ding belangrijk. Als ik kijk naar het drukke leven die ik dan heb, en ik ben een leerling, dan probeer ik altijd de eenvoudige dingen te begrijpen. Ook in die tijd, toen ik pas, toen ik pas in de gemeente kwam of in die kerk kom, En dan ik: ja, velen zeggen van die Louis die is bekeerd. Ja, zo zie ik dat ook. Maar wat bedoel je dan met bekeren? Wat bedoel je dan met bekeren? Ik weet nog helemaal niks. Ik weet nog helemaal niks. Ik moet nog een hele hoop, hele hoop dingen moet ik dan leren. En dan lees ik toch liever een, een, een, een stukje die ik dan wel begrijp. En de eerste delen die ik geleerd heb, dat was het verhaaltje van Martha en Maria. Ik heb er veel over gehoord, wat altijd wel een beetje gelachen. En. Uh, en maar het gaat even over, over heel serieuze dingen. Het gaat over mij. Het gaat over mij. Altijd maar druk bezig. Martha was ook altijd druk bezig. Het irriteerde haar gewoon. Van, haar, van het gedrag van haar zus Maria. Dat ze op een gegeven moment tot Yeshua kwam. Van joh, interesseert het je niet? Wat zij doet. Laat haar ook wat doen. Zeg het nou tegen haar. U kent misschien de woorden nog wel. Wat er gesproken wordt. Marta, Martha. Prachtige mooie woorden. Die woorden kwamen in mijn hart. Die kwamen tot mij. Als u zulke verhalen leest. Probeer het dan eventjes. Uh, realistisch te maken althans ik heb dat nodig andere mensen die gaan er gewoon snel voorbij en sommigen gaan veel te snel voorbij met dit soort verhalen laten we een stukje lezen Martha en Maria in Lucas, 10 vers 38 terwijl zij op reis waren kwamen Yeshua in een zekere dorp en een vrouw Marta geheten ontving hem in haar huis en deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, of naar zijn woord luisterde. Hij hey, luisterde. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Dit moet u even goed vasthouden. Heel erg belangrijk om dat te weten. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Maria echter werd in beslag genomen door het vele bedienen en zij ging bij hem staan en zeide: Heren, trek gij u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dat zij, dat zij mij komt helpen. Maar de Heren antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd.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 Wat hij zegt, luister het nou, absorbeer het nou, plant het in je hart, het gaat groeien. Het gaat iets gebeuren met je. Het er is met mij ook iets gebeurd. Want ik ben niet dat mannetje die, die zo rustig was. Ik ben een, een enorme drukke mannetje. Ik ben overal bezig en alles wat ik doe moet gewoon goed zijn, moet perfect zijn. Want anders, dan heb ik een slechte dag. En dan zegt Yeshua, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Oh, wat is dat mooi. Er zijn de mensen die er kwaad om worden. En dat waren allemaal de zijnen. Die willen hem graag vermoorden met deze woorden die hij heeft uitgesproken. Ik ben de weg. Er zijn vandaag nog steeds mannen, vrouwen, broeders, zusters. Die denken dat er nog een andere weg is. Om tot de vader te komen. Maar Jezus zegt. Ik ben de weg. Er is geen andere weg. Er is geen andere mogelijkheid om tot vader te komen. Dan door mij. Dat zegt hij. Ik ga nu alleen maar een antwoord geven. Wat het woord schrijft. Wat het woord zegt. En dan zegt hij. Ik ben de waarheid. Hij zegt niet. Ik heb de waarheid. Ik ben de waarheid. Nou, oké. Okay. En dat zegt hij ook nog, weer. maar de waarheid zal u vrijmaken. Oh, vrijmaken, dan heb ik er een reden om boos te worden. Dit zegt hij dus niet tegen de mensen die het niet begrijpen. Dat zijn echt mensen, die, dat zijn schriftgeleerden, dat zijn mensen die, die hem volgen. Deze mensen worden eigenlijk boos op hem. Voordat ik verder ga, zal ik even nog wat anders behandelen. Wij moeten nog steeds discipelen maken. We moeten nog steeds discipelen maken. Het is niet opgehouden om discipelen te maken. Als wij dat dus niet doen, dan slaan we een stukje over en dan komen wij tot problemen. Als je je eigen bekeert. Dan ben je eigenlijk maar net vertrokken. Als je je bekeert, ben je maar net vertrokken. Dan ben je net weg van die wereld. Van datgene wat je altijd gewend bent om te doen. Ik heb me bekeerd. Ik ben de Shabbat gaan vieren. Daarvoor ben ik bekeerd. Ik ben maar net vertrokken. Ik ben maar net uit Egypte gegaan. Ik ben nog niet aangekomen... Als je dus bekeert, dan heb jij je je gedoopt. Dat is die openbare vergadering, dan zeg je, ja, ik wil je volgen. Maar dan ben je maar net vertrokken. Het leven begint pas. Wat moeten we dan doen? We moeten een discipel van hem worden. Ja, maar waarvoor? Waarvoor moeten we nou een discipel worden van Yeshua? Waarvoor moet ik nou een discipel van Wim worden? Waar is het nou voor nodig? Leren van een leraar, dat breng je tot andere gedachten. Wij moeten veranderd worden in ons denken. Mijn denken was niet zoals die van hem. Mijn denken was anders. Vandaag mis ik dus gewoon weer een paar honderd gulden in die tijd. Want ik werk dus niet op Shabbat. Dat is verloren. Dat is zonde, want als ik dat allemaal een beetje op de bank ga plaatsen, heb ik voor mijn oude dag toch wel wat. Of ik kan een mooie auto kopen, ik kan er echt enorm mee naar mijn zin hebben. Maar ik zit nou gewoon hier in de kerk. Dat schiet gewoon niet op. Maar een discipel in die discipelschap, in die tijd dat je een discipel bent, dan leren namelijk anders te denken. Onze gedachten moeten anders worden. Wij zijn, wij zijn nog steeds natuurlijk. De natuurlijke mens zegt van hier een klap, dan kan je daar het eentje terug. Ik moest heel veel leren. Ik moest leren om nooit meer het laatste woord, te, al is het niet terecht, nooit meer het laatste woord uit te spreken. Slik maar. Dat leer je als je een discipel bent. Ook al heb ik gelijk en hij heeft ongelijk, hou ik mijn mond dicht. Dat doet een discipel. Als je naar school toe gaat en je leert rekenen van de juf... en de juf zegt 1 en 1 is 2, dan moet je amen opzeggen. Dan moet je dat gewoon doen... Zij leert jou rekenen. Dan ga je niet steeds tegenin tegen de juf. Dat kan niet. Maar dan mag je op de gang gaan staan. En dan worden je ouders gebeld van ja, die past hier niet in onze school. Zo word je dus ook een discipel. Een discipel die moet leren. En wie leert jou dat dan? Het is de priester die jou dat leert. De priester die leert de discipel. Hij moet je toerusten. Hij moet je iets geven. Want je kan zomaar niet christen worden. Echt waar. Oh ja, God heeft me geroepen om dit of dat te doen. Het is mooi, het is een goede missie. Missie, maar God kan het ook doen. Maar wat er geschreven staat door de profeet Yeshua is dat een ieder zijn discipelen moet worden. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. Dat moet je allemaal leren in de basis. Dat is helemaal niet verkeerd. Het is zelf goed voor ons. Waarom? Wij moeten vernieuwd worden in ons denken. Dan pas kunnen we dus verder. Matthäus 10, vers 25. Het is genoeg voor een discipel te worden als zijn meester. En voor een slaaf als zijn heer. Tot zover. Het is genoeg voor een discipel te worden als zijn meester. Een discipel... Voor hem is het genoeg als hij wordt als zijn meester. Het is genoeg voor mij als ik word zoals hij is. Wim, verdouw. Wij hebben allemaal een meester hier. Ik heb één meester... Dat is op dat moment Wim Verdao. Ik ben blind. Ik weet niets van het woord. Alleen de taal al die gesproken wordt, dat verstaat ik niet. Iemand heeft mij moeten begeleiden. Tot de voeten van Yeshua. Zo groeien we. En niet anders. Echt, er is geen andere manier dan dit. En voor een slaaf als zijn Heer. Oh, we hebben... We hebben, we hebben zo'n probleem met het woordje slaaf. Wel, ik heb het onderzocht. In het Dikke Van Dalen. Weet u, de Dikke Van Dalen heeft namelijk ook de MBG vertaald, in zijn geheel. En weet u wat, wat, wat erin staat? Een slaaf betekent leven in afhankelijkheid van de ander. Niks mis mee. Er is niks mis mee om, om een slaaf te zijn van hetgene die het weet. Ik leef in afhankelijkheid van die ander. Dan ben ik slaaf. Is dat erg? Helemaal niet. Als ik een slaaf ben van een rijk iemand, dan kan ik ook misschien rijk worden. Want ik ben slaaf van een rijk iemand. Maar ik kan ook natuurlijk slaaf zijn van de zonde. Ja, maar. Daar moet ik vrijgemaakt worden. Dat heeft dus met die waarheid te maken. Dus helemaal geen probleem om een slaaf te zijn. Echt waar. Die ene staat niet boven de ander. Geen één mens staat boven de ander. Geen één. Maar we mogen wel leren van de ander. Absoluut. De taak van de priester is zijn discipelen toe te rusten. Hij moet... Hij moet voorzien worden. Van alles. Je kan moeilijk een leger wegsturen naar het land om oorlog te voeren. Als hij zijn wapens niet kan hanteren. Als hij niet weet hoe dat moet. Zo moet een priester zijn discipelen toerusten. Alles geven wat hij nodig heeft. Hij moet alles weten wat hij nodig heeft. Anders ga je ten gronde krijg je problemen als je dat niet gedaan hebt. Die priester breng je naar de, naar de voeten van Yeshua. Het is dus niet zien en dan geloven, maar het is, is geloven en dan zien. Yeshua moet verhoogd worden. Hij moet eerst verhoogd worden. We hebben het vaak gelezen, hij moet verhoogd worden. Als die slang, weet u nog wel, in de woestijn... Zo moet Yeshua verhoogd worden. Als die verhoogd wordt en wij kijken op Yeshua, dan gaan onze ogen open. Niet andersom. Niet andersom. Wij moeten kijken op hem, dan gaan onze ogen open. Dan gaan we het zien. Of het Bijbel schrijft soms wel eens inzien. We kunnen soms wel lezen, maar we zullen dat niet snappen. Vele volk, het volk Israël, die, die menen gewoon kinderen van Abraham te zijn. Maar, Jezus zagen ze niet. Waarom niet? Omdat ze hem niet verhoogd hebben. Ja, dit staat allemaal geschreven. Ik ga nu een stukje meebrengen naar Johannes. Johannes 8, vers 27. Zij... Het Joodse volk hadden niet begrepen dat hij tot hen van de vader sprak. Ze hadden niet eens in de gaten. Het volk Israël had niet in de gaten dat wat Yeshua spreekt, dat hij over de vader sprak. Hadden ze het niet in de gaten. Waarom? Omdat het neerbuigen is naar Yeshua toe. Allen die hier vandaag zitten, moeten, moeten een hart hebben... Met goede aarde hebben. Anders gaan de woorden die er vandaag gesproken worden ook niet vallen. En dan zal die ook geen vrucht dragen. Geen wortel schieten. Er gebeurt dus helemaal niets. En misschien gebeurt het, gebeurt het kwaadheid of woede. Maar dat was toen in die tijd ook. Het is helemaal geen nieuws als je kwaad wordt. Als je dat niet begrijpt. Helemaal niks nieuws. Want hier in Johannes gebeurt het ook. Je hoeft dus echt niet te schrikken ervan. Nog een keer, vers 27. Zij hadden niet begrepen dat hij tot hen van de vader sprak. Jezus zeide, wanneer gij de zoons des mensen verhoogd hebt, als dat dus gebeurd is, zult gij inzien. Eerder niet. Eerder zal je dus helemaal niet zien. Andere bijbels heeft het niet over inzien, maar die zeggen over zien. Je moet de dingen je moet de dingen. Als een spons aangrijpen, absorberen. Dat is heel belangrijk. Al de woorden die gesproken zijn, of dat nou belangrijk zijn of onbelangrijk, plaats het dan maar in, in, in een kolom van bijzondere, bijzondere gevallen. Als je het nog niet, nog niet meer om kan. Dus wij moeten hem verhogen. Ik ga naar vers 30. Toen Yeshua dit sprak. Geloofden velen in hem. Heel veel mensen geloofden in hem. Toen hij, toen hij heel veel dingen gesproken hebt. De joden komen hem achter hem aan. Die komen achter hem aan. Wandelen. Yeshua dan zei tot de joden. Die in hem geloofden. Die in hem geloofden. Als gij in mijn woord blijft. Blijven. Zijt gij waarlijk discipelen van mij? Je moet dus blijven in zijn woord... dan zal je echte discipelen worden van hem. En gij zult de waarheid verstaan... en de waarheid zal u vrijmaken. Waps! Vlam in de pan. Er zijn allemaal die mensen die bekeerd zijn die in hem geloven. Die werden boos. Als u dat verhaaltje door gaat lezen, ga ik nu niet doen... want ik wil de boer niet verpesten... Echt niet, Het is, dat zijn lessen waar we uit moeten leren. Dit hoor je niet overal, wat er nog gezegd wordt. De waarheid zal u vrijmaken, maar wij zijn Abrahams nageslag, waar je nu over hebt. Dan zegt Yeshua, ja maar lieve mensen, dat weet ik. Maar je gedraagt er eigenlijk niet naar. Hij zegt tegen de mensen, tegen de joden die in hem geloven. De duivel is je vader. Niet om ze te pesten. Maar om ze te wakker te schudden. Maar dat gaat niet lukken. Het hart staat op het verkeerde plaats. Die aarde was niet in orde. De woorden kwamen niet in goede aarde, maar in verkeerde aarde. Mensen werden opstandig, werden boos op hem. En die willen hem doden, die willen hem stenigen. Hij zei, wij, zijn geen, wij zijn niet uit de hoererij, zegt hij. Alsof Joshua dat niet wist. Niet wist. Hij zegt ook dat de waarheid hem zal vrijmaken. Ja, wat vrijmaken? Van wat? Want dit is belangrijk om te weten. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de waarheid zal u vrijmaken. Lieve mensen, als we dit nog wisten, dan waren we allemaal gelukkige mensen. Echt. De waarheid zal ons vrijmaken. Van wat? Van wat ben je nog niet vrij? Maar daar gaat het om. Sommige dingen houden ons tegen om een goed christen te zijn, om volgers van, van, van Yeshua te zijn. Het houdt ons gewoon nog steeds tegen. Sommige mensen denken dat hij niet in staat is om ons te genezen. Van al onze problemen. Ja, maar wat, wat ik manqueert? Nee, dat is voor God gewoon veel te moeilijk. Dat kan hij niet. Weet je wat ik ben? Ja, ik ben homo. Oh, ben je homo? Homers komen niet in het paradijs. Staat geschreven. Hij zegt de waarheid zal je vrijmaken van die neigingen. Dat belooft hij hier. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Oh ja, maar ik ben lesbisch. Dan ga je hier niet zitten. Dan hebben we een groot probleem. De waarheid zal je vrijmaken daarvan. Of ik ben een kleptomaan. Ja, dat hadden wat makkelijker voor voor Je voor, voor wat makkelijker. Kleptomaan, nou, daar ken ik hem wel eventjes. Uh... Of ik ben een leugenaar. De waarheid zal je vrijmaken. Van alles. Dat is niks te moeilijk voor hem. Je moet een discipel worden van Yeshua. Dan word je net zo rustig als ik, kan ik wel zeggen. Ja. En misschien nog veel rustiger. Ze kunnen over me heen lopen. Echt. Echt waar. Ik was het niet. Zo was ik niet. Zo was ik niet geweest. Je wordt een ander mens. Want de waarheid maakt je vrij. Echt, je gaat een ieder lief hebben. En dan komt het, en ik ben het leven. Wat voor leven? Wij halen toch adem? Wel, maak het niet te moeilijk. Wat bedoelt hij met het leven? Wat bedoelt hij daar nou mee? Het eeuwig leven? Zeg maar nog niks. Als wij voor het leven kiezen, dan kiezen we voor het leven. Nou, vertel me wat. Voor een gelukkig leven. Is dat niet zo? Is er iemand die hier niet gelukkig wil zijn vandaag? Ik denk dat we dat allemaal willen. Ik ben de weg, de, weg, de waarheid en het leven. Hij geeft jou een gelukkig leven. Let wel, hij zegt ook met vervolgingen. Maar je zal een gelukkig leven hebben, ook wanneer je tekort komt, ook wanneer je ziek bent, ook wanneer je in overvloed leeft. Je zal een gelukkig mens zijn, met beperkingen, want als dat niet zo was geweest, dan heb ik die paradijs ook niet meer nodig, want dan kan ik net zo goed hier blijven. wat bedoelt hij dus met het eeuwig leven. Maar goed, zijn we bereid om een discipel te zijn? Lucas 14, vers 25. Vele schade reisden met Yeshua mede en zich omkerende, zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt, en niet haat zijn vader, zijn moeder en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn broeders en zijn zusters. Ja, zelfs zijn eigen leven, die kan, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Wie wil hier nog een discipel worden van Jezua? Het verhaal gaat door, mag die thuis lezen. Wie wil nu nog een discipel worden van Yeshua? Hij zegt tegen zijn discipelen, elders in dit boek, laat hun doden de doden begraven. Tegen een van zijn discipelen, die zegt: 'Joh, laat mij eerst mijn vader begraven en dan zal ik je volgen.' Hij vond het niet goed. Wij begraven onze ouders of onze vader of moeder ook op de Shabbat als dat nodig is. Maar Yeshua ziet dat anders. Hij wil de belangrijkste zijn van alles. Hij moet het belangrijkste zijn van alles. Dat is, dat is gewoon nodig. Niet dat we onze ouders of onze kinderen moeten haten. Absoluut niet. Maar hij op de eerste plaats... En als hij op de eerste plaats staat, dan staan we allemaal op de tweede plaats. Zo is het. Hij moet verhoogd worden. En dan zeg ik nog, het is heerlijk om een kind van God te zijn. Want hij is alle dagen met je. Weet u, van de week kwam ik bij een klant van me, een hele grote... En er uh, was een jongen, die was een beetje uit zijn... Hij was helemaal door het lint gegaan. Hij was zo boos. En hij sloeg met zijn twee armen, sloeg hij zo eruit aan Dichelen. Slagaderde bloeding. Er waren wel tien, twintig man bezig om hem in bedwang te houden op de grond. Alle mensen moeten, de, moeten, moeten daar weg. De deuren gingen dicht. En ik kon nog achter het glas horen wat die man gezegd heeft. Ik kan het niet meer. Voor mij hoeft het niet meer. Wel deze woorden hoeven we dus nooit meer uit te spreken. We hebben Yeshua leren kennen. Hij heeft ons een belofte gedaan. Uw hart wordt niet verzaagd. Hij heeft ons de shalom beloofd. De vrede. Niet van deze wereld. We, zullen problemen, we kunnen problemen krijgen die zo groot is, zo hoog is als een berg. Maar uw hart wordt niet verzaagd. Je zal nooit een einde raad zijn van, en zeggen: Ik kan het niet meer. Want als je dat zegt, dan heb je Yeshua nooit echt leren kennen. En dan ben je eigenlijk nooit een discipel geweest. Want dat leer je. Althans, ik heb het geleerd. Het is belangrijk om te weten, lieve mensen. Een brandweerman weet precies wat hij moet doen met de brand. Echt. Anders heeft hij een probleem. Want dan kan het zijn leven kosten. Het is met ons precies hetzelfde. We kunnen in een probleem terechtkomen dat we niet uitkomen. Maar de oplossingen die staan hier allemaal in. Dat staat allemaal in dit boek. Ja. We zijn allemaal stil geworden. Maar ik heb er nog wat. Het is heel belangrijk om te weten. Er staat ook in diezelfde Lucas, Lucas 13, vers 6. En Yeshua sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom en in zijn wijngaard was geplant. Die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vruchten daaraan te zoeken en vond er geen en Yeshua zeide tot de wijngaardenier, zie, het is nu al drie jaar dat ik vrucht aan deze boom kom zoeken en vind ze niet. Hak hem om. En ik kan u verzekeren, het gaat hier niet om een wijngaard en het gaat, gaat ook niet over een vijgenboom. Dat is zeker. Het staat wel geschreven, maar daar gaat het helemaal niet om. Je moet groeien en je moet vrucht dragen. Je kan dus niet blijven zitten en gewoon niet groeien. Maar eeuwig blijven zitten zoals je dus bent. Je moet vooruit. Ik kan niet diezelfde Louis zijn als jaren geleden. Onmogelijk. Door verandering van mijn denken ga ik automatisch anders worden. Want het is je denken die geprogrammeerd wordt. Die anders wordt. Die op hem gaat lijken. Yeshua die verandert je denken. Laten we maar naar Johannes 1. Vers 11. Hij kwam tot de zijne. En de zijne. Heb hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven: die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. Het gaat over de Mensen die uit God geboren worden. En uit God geboren worden doe je alleen maar door verandering van je denken. Het heeft, het heeft dus helemaal niet of je nou een Belg bent of een Nederlander bent. Maakt helemaal niks uit. Het gaat alleen hierom, ben je dan wel uit God geboren. Johannes 3... Vers 5: Yeshua antwoordde: voor waar, voor waar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moeten wederom geboren worden. Wij moeten allemaal wederom geboren worden. Je, je kan dus niet anders. Je kan wel zeggen van uh, voor mij hoeft dat allemaal niet, het is allemaal niet nodig, want God kent je hart. Nee, u moet wederom, geboor, wederom geboren worden uit water en geest. Wel, u, u wordt wederom geboren. Door het woord van God. Door verandering van uw denken. Zo word je een kind van God. Anders, kun je, anders gaat het niet. Er is geen andere mogelijkheid. Wij moeten veranderen in ons denken. Je moet discipel worden. Ik kan niet genoeg zeggen. We moeten een discipel worden van Yeshua. Dan worden onze gedachten veranderd. En dan kunnen we. Binnen gaan. Zonder Yeshua zullen we het koninkrijk van God niet eens zien. Laat staan, binnen gaan. Daarom is het belangrijk dat we, dat we een discipel worden. Dus bekeren, dat is gewoon vertrekken ervan. U wordt een discipel van hem... En dan kom je aan. In het Koninkrijk van God. Binnengaan. Aankomen. Dit is de volgorde die je moet volgen. U moet toegerust worden. U moet toegerust worden met de, met de gereedschap, met, met, met de kennis die u nodig hebt om daar binnen te komen. Als u deze, deze teksten allemaal leest, dan waarschuw je. Hij waarschuwt je gewoon van valse profeten. Verkeerde leren. Er wordt allemaal gewasd, alles in de Evangeliën. Een discipel weet dat, hij is voorbereid, hij heeft het gelezen. Pas op. Oh ja, uh, je moet een relatie hebben. Je moet een relatie hebben met Yeshua. Wel, vele mensen hebben een relatie met Yeshua, een relatie met de kerk, een relatie met, uh, met, met vader Yahweh. Oh, ik, ik, ik, ik kan er wel eentje opnoemen hoor. Ga maar naar Matthäus. Matthäus 7, vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, heren, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet, wil de wil van mijn vader... Die in de hemelen is. Velen zullen te die dagen tot mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Hebben we hier niet over een relatie? Wel, ik kan een relatie hebben. Met iemand. En ik kan, ik kan verliefd worden op iemand zonder dat ze het weten. Dat kan ik. En u ook. Zij hebben hier een relatie met Yeshua, Hij kent hem niet. Je moet een discipel worden. Je moet een discipel van hem worden. Dan komt die in je wonen. Vader en zoon zal in je wonen. Door veranderen van je denken. Veranderen van je denken word je door een discipel te zijn. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. Van hart. staat in Matthäus 11. We moeten leren. Een discipel moet gewoon leren. Als hij dadelijk losgelaten wordt. Dan weet hij wat hij moet doen. Ik, ik, ik herinner me nog van nog niet zo lang geleden... Ligt er iemand hier op de grond die niet zo lekker is? En Dan hoor ik Sifra. Kan je even helpen? Die heeft geleerd wat ze moet doen. Ik ga er wel naartoe komen. Maar ik heb er geen verstand van. Ik weet helemaal niets. Wel als je problemen hebt. Ga naar de priester toe. En vraag wat je moet doen. En dan kan je maar één antwoord geven. Word een discipel. Leer. We moeten leren. We moeten leren opdat we kunnen hanteren, als we in de problemen komen, wat we moeten doen. En anders, ik zal het niet weten. Dan zal ik een oplossing hebben die niet bijbels is. En daar moet je echt niets van hebben. Dus geen relatie, maar je moet een discipel zijn. Ik wil niet zeggen dat het niet goed is om een relatie te hebben. Maar wat ik alleen wil zeggen is, een relatie is soms maar eenzijdig. Ik heb een relatie met mijn werkgever. Alleen weet hij daar helemaal niks van. Hij denkt er gewoon niet zo over. Het is gewoon anders. Dat kan ook. Maar hij zegt gewoon van ik heb de zaak verkocht. <laughs> Met jou erbij. Dat kan. Je hebt het maar mee te doen. Nee, we moeten een discipel van hem worden. We moeten leren van hem. Gaan onze gedachten anders worden. En dan worden we sterk. We worden gevoed met het Evangelie. We worden gevoed met het woord van God. We hoeven ons eigen nergens zorgen om te maken. We hoeven niet een ruit kapot te slaan. We zullen nooit een einde raad zijn. Ook al gebeurt er van alles om ons heen. Want de einde raad wordt je alleen, of wanhopig word je alleen maar, als je niet weet wat je moet doen. Je wordt wanhopig als er een vlam in de pan in die keuken staat. En alles komt in lucht, licht te laaien. Omdat je niet weet wat je moet doen. Je bent te laat om 0611 te bellen. Wat je moet doen. Is de deksel. Op de pan te gooien. Dat moet je weten. En als je niet weet. Ben je te laat. Bij het slagoffer. Zo ook met het woord van God. Amen.